Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... begint rond deze tijd een belangrijke klimaatzaak. Die is aangespannen door Vanuatu. Dat is een eilandstaatje in de stille oceaan. Dat wil andere landen dwingen om klimaatactie te ondernemen. Het wordt gezien als de grootste klimaatzaak ooit... die dus is begonnen door een van de kleinste landen ter wereld... Er liggen twee belangrijke vragen op tafel, zegt correspondent Meike Weijers. De eerste is, welke verplichtingen hebben lidstaten volgens het internationaal recht om klimaat te beschermen voor andere landen en ook voor toekomstige generaties? En de tweede vraag die gaat over wat de juridische gevolgen zijn als landen het nalaten om broeikasgassen en de uitstoot daarvan te verminderen. De zaak zal twee weken duren. Daarin komen behalve Vanuatu nog eens 98 andere landen en meerdere internationale organisaties aan het woord. Het aantal asielzoekers dat gaat werken is enorm gestegen. Het zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Dat komt door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar werken in plaats van maar een paar maanden. Daardoor is het voor bedrijven en uitzendbureaus aantrekkelijker... om asielzoekers in dienst te nemen. Het is de Japanse politie na twee dagen eindelijk gelukt om een beer te vangen... die zich had verstopt in een supermarkt. Het beest was zaterdagochtend de winkel ingelopen en naar de vleesafdeling gedrokken. Daarna probeerden meerdere jagers de beer te vangen, maar allemaal zonder succes. Vanochtend is hij in een val met honing en appels ingelopen en daarna dus gevangen. De beer zal worden gedood. En Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en Kerst het zijn drukke tijden voor pakketbezorgers. Renate heeft al jaren een vaste route in de buurt van Enschede. Vandaag rijdt ze met 220 pakketjes achterin. En dat terwijl ze ook gisteren al heeft gewerkt. Op zondag dus, om de drukte te spreiden. Geen probleem vindt ze, want ze krijgt er een hoop voor terug. Ik had vorige week nog iemand en, en die, die deed de deur open. En die had een vers gebakken warme muffin in de hand. En uh, ze zegt je kunt er ook een kop koffie bij krijgen. Maar dat sla ik dan wel af, want dat is lastig. Want we hebben druk genoeg. PostNL verwerkt nu zo'n 2 miljoen pakketten per dag. Dat is twee keer zoveel als op een normale dag. En het weer nog grijs met regen of motregen. Later zijn er opklaringen met vooral in het westen ook wat zon. Het wordt vandaag een graad of 11.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 The rest of it's her. I never. Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort en goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger, Het ja. is allemaal. Uh, ja, dus we gaan het met z'n tweeën doen, hè? We gaan ja. het met z'n tweeën doen, want uh, we hebben geen techniek. Nee. Ik moet zelf de knop. Nou, we hebben wel techniek, want jij doet het niet, toch? Ja, de, de, jij wilde niet. Nou ja, ik, ik heb er geen verstand van, jij ja, wel natuurlijk. Ik ook niet. <lacht> <lacht> Dat ga je later wel horen. Ja, inderdaad. Nou, volgende keer kom ik hier bij je kijken. Misschien kan ik het andere. Ah, volgende wel, ja, volgende keer. keer doen, uh, we, we, we slaan ons er wel in. Ja, erin. zeker. Het was een drukke week, hè? Nou, hoe bedoel je? Ja. Nou, ja, dat was zeker een drukke week Er was een heleboel te doen, ja. Er was een, er was een, een heleboel te doen, ja. De verkiezing van het... Uh, en dat van gaat de... vandaag ook maar door, hè. de nick Meijerprijs. Een uh... Meijerprijs, inderdaad. Voor, voor vrijwilligers, hè. Dat ja, is onze ja, Thomas, ja, ja. die komt later in de uitzending. Precies. Gisteren was het afscheid van uh, Kokswemmer. Uh, ja En we hebben het, nog het beslag van, van Carina. Van, uh, ja, de, van de, de vrijwilligers. De, de, de vrijwilligers ja. Uh, ja, nou, dat was een beleefstand voor dat. Van alles. En, nou ja, vanmiddag gaat er een... Of vanmiddag, hè, wordt er een... Uh, Expositie geopend, inderdaad. Maar daar gaan we het zo heel veel over hebben. Eh, want we hebben toch een leuke uitzending weer bij elkaar. We hebben uh, dit geschraald. weer bij elkaar geschrapt. Uh, ja, dat is, uh, het is allemaal lastig af en toe. Maar het gaat wel. We gaan praten straks met uh, Lucie van Brugge, vrouwtje van Tetrode en Sabrina van Meulen. Over de expositie All Kinds of Me. Dat uh, gaan we zo doen. In het raadhuis, hè? In het raadhuis. Ja. Maar uh, daar gaan we zo over praten. Maar even wat we verder gaan doen. Timo Greven komt langs over de woningmarkt in Zandvoort, de makelaar. Uh, dan Carina, wat jij al zei, die uh, heeft een opname gemaakt uh, bij de vrijwilligersuitreiking. Uh, ja. Uh, Kok Zwemmer zou in de studio komen, maar die gaan we bellen. En Kok is uh, 39 jaar beheerder geweest van de uh, sporthal. 39 jaar, hè? Ja, daar ja, heb jij veel hè? Ja, dat is best lang. Nou ja, ik heb gevolleybald. En, je hebt uh, veel mee te maken gehad. Ja, natuurlijk. Ik, ja. ik ken hem goed. Goed hoor. Uh, Erik Weijers, die, uh, die gaan we ook bellen over een boek wat is uitgekomen van Michel van Jan. Maar Michel uh, Vaillant is een hele, hele oude... Uh, Striptekenaar. Striptekenaar in, in, in, in Skuif. Jean-Pierre... Jean, Jean, ja. Jean uh, nee, hoe heet hij? Jean? Uh, Nog wat. Caudet of zo? Ja, zoiets. Zo ja. Maar uh, wel, uh, die maakte prachtige tekeningen. Nu... Weet je dat, weet je dat uh, Jan Lammers de enige is die de, ooit getekend is in die, in, die, in die serie? Is dat zo? Ja. Nou... Ja, ja, ja. ja. Volgens mij Rob, Nederlanders. Volgens mij Rob Slotenmaker nee, ook. Slotenmaker niet. Ik dacht het wel, in verband met die film van Steve McQueen, de Grand Prix. Ja? Dacht ik hoor, maar goed, dat nou, maakt niet gaan, uit. Gaan, we, gaan er, we gaan erachter. En uh, we sluiten af het tweede uur, want het is er nog lang niet, want het is net uh, nog geen tien, tien over tien... met Thomas de Jong als vrijwilliger van het jaar. Ja, dan dus gaan, nee. gaan we dan meteen praten over uh, de expositie All Kinds of Me. Nou, ik zei het al, uh, bij ons zit vrouwtje van Tetterode. welkom uh, Lucie van Bruggen... En uh, Sabrina van Meulen, drie deelneemsters aan uh, de expositie All Kinds of Me. Waar um, in... komt de titel vandaan? All Kinds of Me, wij laten onze verschillende kanten zien. Oh, jee. We geven ons bloot in onze tentoonstelling. Helemaal. Bijna. Hoe laat begint <laughs> <laughs> dan? Begin, nee, nee, vandaag is de opening. Hè. Het is in het oude raadhuis, prachtig uh, gebouw om daar uh, te expositeren. Een superlocatie, ja. En, uh, nou ja, we doen er nog meer mee. Janneke Visser, Joko van der Poel, Oksana Tsakala, Rijn overstegen. Het zijn er natuurlijk zes of zeven, denk ja, ik. Zeven. Denk ik twee, vier, zeven, hè? ja. Ruimte genoeg daar. Hè. We hebben oh, ja, prachtige prachtig. Ja, prachtig hè. Uh, nou ja, misschien dat jullie eerst even kunnen vertellen. Dus vanmiddag is de opening. Hoe laat is dat? Om half twee. Half twee. En iedereen is welkom. Uh, iedereen is zeker welkom. En, en de ingang is in de Haltestraat. In de Haltestraat, ja, het oude raadhuis. Ja, is natuurlijk ja. Er wordt er een hoop georganiseerd. Dus een hoop mensen weten dat ook wel, maar het is inderdaad in, de, in, de, in, de, in het oude raadhuis, Haldenstraat ingang. Uh, misschien dat jullie even in het kort kunnen vertellen, uh, vrouwtje, wat jij maakt en doet. En, uh... um, ja, ik ben me schilder. Ik maak abstracte psychedelische popart. Abstracte uh, psychedelische popart. Ja, ik, nou, ik werk vooral mooi. met neon en een beetje metallic. Mm -hmm. En, uh, en je van... In jouw ruimte is normaal in uh, Klodekluis hè? Uh, nee, was dat maar zo. Oh, dat <laughs> dat dacht ik. had ik wel graag gewild. Maar ik uh, zit Antikraak in de School. Oh, de School nog steeds. Ik ja. dacht dat dat helemaal leeg was. Het was leeg, maar op dit moment uh, wordt het weer Antikraak. Oh ja, oké. Okay. Uh, ja, ja, want dat, er komen toch woningen voor jongeren. Dat ja, uiteindelijk. nou ja, voor jongeren. Maar ze zijn wel echt mee bezig om ja. te meten en onderzoeken uh -huh. en vergunningen. Ja, nog steeds. Ja, ja. Om het te verbouwen, ja. ja. Dus een psychedelische uh, kunst. Ja. Mooi. Uh, nou ja, we hebben ook uh, Sabrina hier. En, uh, ja, jij zet honden op de foto, hè? Ja, dat klopt. Op een speciale manier begreep ik. Want ja. ik heb het eerder gezien. Ja, klopt. Ik maak uh, studioportretten van honden. Geïnspireerd door de schilderskunst. En, uh, maar hoe, hoe doe je dat dan? Uh, met, uh, met studio Flitsers. Ja, maar goed, geïnspireerd uh, op de, de oude schilderkunst. Klopt, ja. Oude schilderkunst ook. Uh, ja, schilderkunst. Ik laat me inspireren door uh, het lichtval van de, uh, mm -hmm. van de schilderkunst. Ja. Ja. Maar goed, uh, honden luisteren niet altijd, waarschijnlijk. Nee, dat hè? klopt, dat is ook de uitdaging. Dus, uh, je... <laughs> ja, al... Kijk het... <laughs> Je hebt er altijd de tijd voor, de hele ik, dag of zo. Ja. Niet een hele dag, maar uh, voor de honden die, uh, die langskomen heb ik een half uur. Uh, mm -hmm. uh, meestal kan ik wel wat uitlopen. Uh, en ik zeg ook altijd, het licht is makkelijk om in te stellen. Ja. Uh, het is de grootste uitdaging om de honden uh, zo te positioneren. Dus dat ja. je ook echt een mooi... Ja. Portret krijgt van de honden die mm -hmm. hun echt uh, karakteristie karakteristiek zijn ja, voor... Ja, ja, want ik zag op de poster een prachtige Dalmatie, hè? was ja. dat hè? klopt. Ook een hele mooie ja. foto trouwens. Ja. Dankjewel. Nou, dus uh, hondenfoto's, uh, geweldig. En we hebben Lucy. Lucy ja. van Brugge. Ja. Lucy, wat doe jij? Ik doe uh, sieraden maken en dat doe ik sinds een paar jaar. Oké. Okay. Uh, het is begonnen als van tijdverdrijven, je bent met pensioen en een, wat ga je met al je vrije tijd doen. En uh, ik ben heel creatief dus, ik ben lekker bezig gegaan en uiteindelijk is het uitgelopen tot uh, een uh, soort van passie dat okay. ik niet kan stoppen. Volgens mij heb je ook wat aan, hè? een hanger en ja. oorbellen, maar ja, die heb je gewoon promoten, zelf, he? zelf gemaakt natuurlijk. En jij bent ja. natuurlijk ook een ex-collega van ons hè? Ik ben ook een, ja zeker, ja, met Dolly met, begonnen. Met Dolly begonnen. Ja. Met Dolly, uh, door Dolly binnengehaald, later uh, met... Uh, ja, natuurlijk, ja. Jij met dan, Jan. Jan ja, ja, ja, ja. Ja. En weer later uh, had ik alleen de één keer in de week... Uh, Eén keer in de maand een avond met uh, Jelmer. Oké. Okay. Oh, Jelmer en ja, dat ja. ik uh, okay. ja. Jelmer, Jelmer wil ik ook heel erg even bedanken bij deze... dat hij een heel leuk stukje in het Haarmerse Dagblad heeft gezet. Allemaal. Oh, leuk. Ja. Dat vond ik heel sympathiek en heel lief. Ja. En daar zijn we ook heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. Hé, hey, maar Vrouwkje, jouw vader was natuurlijk ook een, een kunstenaar. Ja, Die een beeldhouwer. Een beeldhouwer. Die heeft natuurlijk het, het grote Paas, uh, beeld gemaakt. Ja, daar is hij het meest bekend om. Daar ja. is hij het meest bekend om. En, en jullie huis op de Brede Rode Straat was natuurlijk ook een heel, uh, bijna, bijna een kunstwerk. Ja, dat is toch zeker. Uh, het was een heel mooi huis nog steeds. Mijn broer woont er nu. Oké. Okay. Ja. Uh, je broer is? Olivier van de Oké. Okay. En dat ja. is de, je oudere broer? Ja, mijn oudere broer. Okay, want ja, hoe, hoe, ik ben de jongste. Je bent de jongste, oké. Okay. Ja. ja, leuk hè, dat het uh, van familie op familie gaat. Ja, zeker. Bij, bij ons is het een beetje hetzelfde. Hè. Mijn zuster is natuurlijk ook beeldhouster. <coughs> en uh, maakt prachtige beelden. En uiteindelijk, uh, ja, door, door, uh, door de genen van, uh, van ons allen uh, wordt het doorgezet. Ja, leuk gezet. toch? Ja. Uh, laten we het even over de naam hebben. All kinds of me. Uh, wat moeten mensen daarbij voorstellen? Ja, je zei het net al een beetje, van ja. we, we laten ons zien. We nee, nou ja, zijn dus toevallig zijn zeven vrouwelijke kunstenaressen. Ja. En door deze titel, All Kinds of Me, willen we laten zien dat een vrouw niet alleen een moeder is... of mm -hmm. iemand die werkt ergens, of alleen een beeldhouwer of een schilder. We zijn veel meer. En je bent altijd meerdere... Overal waar je bent, ben je iemand anders. Ja. En in deze tentoonstellingen willen we... Ons laten zien op verschillende manieren. Ja, ja. en, en uh, hoeveel werken staan er ongeveer? Dat is, dat oh, nou, zeggen, maar, uh. we hebben schilderkunst, glaskunst, sieraden. En we hebben ook fotografie. En we hebben ook projecties. Nou, ik denk dat het wel over de honderd zit. Zeker, ja Zeker wel. Die, die, ruimte, die ruimte is er wel daar. Ja, we ja, hebben ja. daar vier ruimtes. Oh, Oké. Okay. Ah, ja. okay. Ja, mooi hoor. Want en het is van alles uh, wat te zien. Het is uh, echt een groot avontuur als je er rond ja, ja, en tot wanneer is de expositie te... te, te hij is, uh, begint vandaag. En ja? hij is tot en met 22 december, zondag. Okay. En we zijn zaterdag en zondagen open van 12 tot 5. Oh, alleen de zaterdag en de weekend uh, ja. Daar, ja. En jullie zijn er zelf ook altijd bij? Um, ja. Meestal wel. Ja. Uh, maar, soms kan er zijn dat er één iemand niet is, maar wij wisselen een beetje af. Okay. Maar er is altijd wel iemand van ons vertegenwoordigd. Zijn de werken ook te koop? Het meeste is te koop, niet alles. Oké. Okay. Maar je kan zeker even langskomen. Waarom maar... niet alles? Ik bedoel, als de mensen een goede prijs bieden. <laughs> nou ja, wie weet is de kunstenaar overtalen. Kunnen we dan over praten, <laughs> maar het overtalen. Ja, maar eigenlijk bijna alles is te koop. Mm -hmm. En het kan van een heel klein dingetje zijn tot een heel groot object. Ja. En het is ook wel echt een leuk aanraden om even te komen... kijken als je nog een kerstcadeautje of Sinterklaascadeautje zoekt. Bijvoorbeeld, ja. Nee, ja. Je, je weet niet waar mensen allemaal um, op zoek zijn. Um, ik het, mag ik iets zeggen over Oksana? ja, nou ja heel, graag, heel graag. Ja, Oksana <laughs> is een vrouw die heb ik leren kennen uh, afgelopen zomer op het strand. Uh, ze werkte daarbij in een strand in, in de spoelkeuken. Nou komt ze uit de Oekraïne, dus ik ben altijd best wel nieuwsgierig van... ja, je komt als vluchteling uit de Oekraïne, wat heb je hmm. daar dan gedaan... En toen zei ze, ja, ik ben tekenlerares. En, uh, nou, ze is kunstenares, ze maakt schilderijen. En toen kreeg ik kippenvel. Ik denk, nou ben je zo, zo veel in de Oekraïne... en door deze oorlog sta je nu gewoon uh, in de spoelkeuken. En ik denk, dit kan niet eigenlijk. En toen kwam Vrouwtje van de zomer uh, bij mij. En die zei, van Loes, uh, wil je niet uh, met je sieraden bij mij staan... En we zoeken nog wel mensen die willen exposeren. En toen heb ik Oksana naar voren geschoven. En gezegd van, Oksana, zou je dat willen? En dat wilde ze. Dus die staat er ook. En ze maakt ook hele mooie dingen. Prachtig. Dat verhaal wil ik wel... Uh, wat maakt ze, ja. tekeningen of uh, schilderijen? Uh, ze schildert, ze tekent. Uh, jij weet ook dat ene uh, schilderij... wat ik dacht dat het kleurpotloden waren, was wat anders. Dat is met pastelkrijt. Ja. ja. En, uh, maar het zijn indrukwekkende grote objecten en ze zijn echt prachtig. Het ja. is zo aanraden om te komen kijken, ja. zo befijnd. Ja. ja, maar ook voor, ook, uh, voor allemaal, hè? Ja. ook voor Joken, want Joken heeft prachtige tekeningen. Ja. En daar kan je niet omheen als je. Daar, daar, daar kan je echt niet omheen, daar, moet je, daar koop je iets van. Ja, voor uh, jou ook, dat is echt booming gewoon. Uh, ja. Mm, ja, mm. ja, en, nou, en Rijna. Kunst, let, ja, let op de prachtig. naam Oksana Chakaya. Hè, ja, Chakaya. ja. En, ja. Uh, ze spreekt um, geen uh, Engels of uh, oh. Nederlands. Dus ik moet alles doen met de uh, uh. uh, uh, Translate-app. Als oh. er wat is, en ze probeert dus wel... Lastig, mij lastig communiceren, maar het, is heel het, moeilijk, maar het, het lukt wel. De, de technologie van nu hebben uh, we heel veel geluk. En uh. een, beetje, ja. een beetje geduld mm. en een beetje gunnen. En de honden, hè? Mogen gewoon honden naar binnen, neem ik aan? Nou, ja? ik ben een uh, liefhebber puur zang, dus voor mij wel. Ja. Die Zolang mogen maar ook nog niet... de foto dan, of niet? Sorry? Die mogen ook nog op de foto. Maak je ook foto's daar, of niet? Ja, absoluut. Okay, ja, dat, precies. Is, uh, dat is juist het idee, inderdaad. Ik heb ah, een video uh, opgebouwd in een klein kamertje. Uh, leuk. Uh, en daar kunnen de hondeneigenaren dus binnenkomen. Huh. En wat, wat, uh, wat uh, moeten ze daarvoor betalen? Het is 150 euro voor, uh, voor drie foto's. Voor drie foto's? Ja. Okay. En dan, uh, hoe lang ben je daarmee bezig? Een uh, half uurtje. Ja. ja. Nou, ligt er een hond. Die hond van ja, jou wil een paar <laughs> uur denk ik. Ja. Nee, joh. Die oh. gaat zitten en die, uh, die, is, uh, die, sta, die staat met die trouwe honden ogen <laughs> om te kijken. Ja. Ja. Ja, ga je ernaast staan? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Wat voor hond heb je? Een, maar... uh, een Australian uh, Labradoodle. Ja. Zijn het ja. met al die krulletje? ja, ja, krulletjes? Dat is, uh, nee, ja, dat is. Een, dat is een... Helemaal in, hè, die hond. Dus ja. Uh, ja, daarom <laughs> moest hij hem ook hebben. Maar goed. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, daar, daar rond dat is jouw werk ook. Je kunt er van rondkomen ook. Is dat, uh, helemaal, is dat oh. helemaal jouw werk? Is De prima? hondenfotografie? Uh. Nee dat, uh, nee, dat niet. Uh, ik werk ook als kunstfotograaf. Dus oh, Oké. Okay. een andere, ja, andere ja. tak en nog als kinderfysiotherapeut erbij. Oh, alles er nog bij. Oké. Okay, ja, ja, dus dat het is, is een, een drukke bedoeling. Ja, dat kan ik ja, voorstellen. Ja. Ja. Ja, ja. ja. En heb je nog tijd ergens anders voor dan? Nee, helemaal niet <laughs> ja. waarschijnlijk, hè? Af en toe even surfen. Af en toe. <laughs> <laughs> ook nog. Ja, ja, ja. ja. ja daarom woon je in Zandvoort, hè? Ja. Hebben jullie, ik neem aan, ook geëxposeerd tijdens Stanford Art? Ja, heb ik wel meegedaan. En Sabrina ook. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij ook meegedaan, Lucien met Zonvoordacht? Nee, nee, schuld, nee. De ik ben pas uh, oh, je bent kunstenaar geworden. Pas begonnen eigenlijk, oké. Okay. Want dat is natuurlijk ook een, ge een geweldig uh, evenement, eigenlijk. Ja, dat Soms. is geweldig dat je het hele dorp door ja, kan wandelen ja. en overal die ateliers ja. opengegooid zijn en de ruimtes die beschikbaar ja, worden gesteld. Maar dat was volgens mij weer drukker dan, dan vorig jaar. Ja, er waren dit jaar, geloof ik, 82 kunstenaars. Ja, zoiets ja, wat ja, meedeed. Ja, ja. ja. Gigantisch. Nou, ja. ja, leuk hoor. Is Zonvoordacht een kunstdorp, vind jij of niet? Nou, we was het dan wel aardig goed, onze best. Ja, het begin nee, ja. begint nog steeds meer, hè? Bijvoorbeeld ja. Bergen is natuurlijk een, heeft natuurlijk een naam als kunstdorp, weet je wel. En Laren ook. Laren ook, ja, inderdaad. Maar dat zou leuk zijn als ja. ja, Zandvoort het ook zou krijgen. maar Zandvoort Arts is wel een voorbeeld van echt ja, ja, goed ja nee, Ja, dat gaat goed. Ja. Maar in Bergen en het dan raadhuis. Week, eh? ja. ja Het raadhuis die heeft verschillende tentoonstellingen al gehad. En er komen nee, er nog veel meer. Ja, ja nee, dat klopt. Dus als je elke maand een keer langs gaat zie je wel een andere tentoonstelling. Ja, ja. Super Misschien een, een, een wisselende tentoonstelling in de protestantse kerk zou ook nog kunnen. Hè? Daar komen ja, nu uh, kerstallen ja. te staan. Dat is natuurlijk ja. ook wel aardig. Er maar... gebeurt ook veel. Er ja. Ja. gebeurt veel, ja. Ja, ja, inderdaad. Om daar even op aan te haken. Ja. Afgelopen donderdagavond was het Cultuurcafé. Uh, ja, in, in het uh... schicht beleef Zandvoort was ja, er ook bij. Klopt. Hè? Ja. ja, klopt. En daarin uh, benoemden ze ook dat uh, volgens mij de plannen zijn om nou ja, nog groter uh, ja. Zandvoort qua kunst en cultuur op de kaart te zetten. Oké, okay, dus dat, dat is wel uh, een goede ja, zaak. Ja. Heel tof. Ja. ja, dat begreep ik ook een beetje. Maar er uh, ja, moet wel wat voor gebeuren. Maar ja, als je 82 van 82, 82. Ja, zoiets. zoiets, zoiets ja, echt wel gigantisch. Als je ruim 80 kunstenaars hebt, dan uh, moet het kunnen lukken, toch? Ja. ja. En wat ik nog wou benoemen, is... Uh, ja. Wij hebben nu ook een pakje kunst in het uh, raadhuis. Oh ja, dat is van het uh, project kan... van Carina. Hè? Klopt. Ja, ja. ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar dat is nu in het raadhuis ook. Dat is oh, nu in het raadhuis. Ja. Uh, en dat hebben we zo georganiseerd. Ja. Uh, nou ja, omdat uh, je... Uit die uh, automaten, ja. voor 6 euro is dat nu, uh -huh. uh, kan je dus kleine pakjes uh, kopen. Uh, dat is een oude van, sigarettenautomaat. He. Dat heeft ook op het strand gestaan afgelopen uh, af ja. Af ja. Uh, ja. ja, en daar zitten heel veel verschillende kunstenaars in. <kwijnt> mm -hmm. uh, maar ook de kunstenaars die uh, nu exposeren in het, het raadhuis. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, uh, nog even samenvattend Vanmiddag om half twee is de opening in ja. het oude raadhuis. Wat verzorgt de Frans Hals? Dat Frans ja, Hals, ja, niet echt Frans Hals, maar... Uh, en we hebben een muzikale omlijsting En die wordt verzorgd door Lea Bos. Lea Bos. En dat is echt is zo mooi, zin, ja? zo prachtig. Het ja? is echt een aanrader om te komen. Nou, mooi. Leuk. Zo, en we, we hebben een hapje en een, een drankje, dus wees welkom. Nou ja, kijk eens aan, je wil het nooit. Treedt ze vaker op in Zandvoort, of is... Of Lea Bos, ja. ja. ze heeft toen ook de opening van Zandvoort de Arts overgezorgd. Oké. Met andere ja, muzikanten. Ja. Heel mooi. Okay. Ja. We moeten afronden als. Ja, nou dames, ik wens jullie enorm veel succes. Ja, De komende je. weekenden, hè, want we laten ja. nog even wel wezen. Zaterdag en, en zondag, dus uh, 12 en ja, ja, ja. En laten we hopen dat het vol is. Nou, dat ja. uh, hoop ik. Ja. Ja. Doe nou, wij dan, nog een muziekje. Maar. Veel succes in ieder geval. Dank veel dank je wel. succes en uh, een fijn, fijn, fijn en, weekend. En een goed weekend. Ja, bedankt. Bedankt. Are you going to Scarborough Fair? Firstly, say, trust me. We zijn er alweer. Ja. Oh, we zijn er alweer, zegt Nou. Zijn ja, er alweer. Uh, mooi, mooi nummertje. Uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn fijne liedjes uh, die, uh, die we ja. Ja, uit de krochten van, uh, van mijn uh, computer ja. halen. Ja, dat, dat, dat zijn oldtimers, zeg maar. Omdat dat zijn oldtimers, old ja, ja. ja, absoluut. Ja. Goed, we gaan naar het tweede onderwerp, want het is alweer vijf voor half De tijd gaat, gaat uh, door. Vliegt, vliegt. Vliegt eigenlijk, ja. <laughs> Naast ons zit Timo Greven, makelaar. In Zandvoort, op de louis -Davidstaat. Goedemorgen Timo. Goedemorgen. Misschien dat je de microfoon een klein beetje naar je toe kunt halen, dan uh, kan iedereen je horen. Ja. Oké, okay, uh, Timo, we hebben jou uitgenodigd, uh, Ger heeft jou eigenlijk uitgenodigd, om te praten over de woningmarkt in Zandvoort. Ja. Hoe is het met de woningmarkt in Zandvoort? Nou, die is uh, volop in beweging Hans. Ja, toch wel? Ja, zeker. Uh, zand is nog steeds ontzettend uh, populair. Ja. ja.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 Is dat de gemiddelde prijs? Uh, is, uh, ligt zo rond de 580.000 euro. Je hebt je erg goed ingelezen. Het is een stuk hoger ingeleven. dan landelijk. Ik, hè? Ik kan mensen, ja, het is een stuk uh, hoger dan landelijk. Ja, klopt. Ja, ja klopt. Dat, uh, ja. Ja, uiteraard ja. Het is het zo voor duur om te wonen. Maar is dat niet erg hoog, dat 580.000? Nou, het, is, uh, het, wordt steeds, uh, het wordt steeds hoger. Dus wat wij eigenlijk zien is uh, dat we ten opzichte van vorig jaar, uh, 2023, was de gemiddelde koopsom in Zantre dus 405.000. Ja. Huh? Uh, 4,5 ton. Uh, ik heb vanochtend de <coughs> transacties uh, meegenomen. Dus de gemiddelde koopsom ligt nu in Zandvoort op 5 ton. Dus iets lager Oké, iets lager Het was nog hoger, hè? Maar... Ja, het, het klopt. Weet je, want gemiddeld is 5 ton met, het, zeg maar, met alle segmenten. Dus dat zijn de appartementen, uh, villa's, noem maar op. Maar het is eigenlijk veel interessant om het per segment te gaan kijken. Dus als je over de hele markt kijkt, is de, uh, is de prijs met 10% gestegen. Uh -huh.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 En als je dan kijkt nu naar Zandvoort, in dit segment is 20%. Dus dat, ja, dat spreekt van heel concreet uh, in dat segment 140.000 euro erbij. Ja. Denk dat je dat het te het maken heeft met de populariteit van uh, Zandvoort en de, de, door de Formule 1? Uh, zeker, zeker. Ja. zeker ja. Want uh, we merken dat het imago heel erg verbeterd is in Zandvoort. Een mm -hmm. uh, leuk voorbeeld is, is als ik bijvoorbeeld tien jaar terug op, op een vrijdag had bezichtigd met, met een stel uit Haarlem of uit Amsterdam.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 En als we het nu kijken, nu stond het zo gigantisch populair geworden. Ja. Ja, dat de mensen gewoon eigenlijk overal vandaan komen. Nou, nou, nee. Nou, stond zo'n wel bekend als patatendorp ook. Exotisch. Ja, dat, dat maar ze hadden wel zullen we altijd heel goede patatjes hier. Ja, ja. Uh, de stuur dan ver, ja, we wel, uh, het plein, we ja. kunnen ze allemaal noemen. Maar, ja, maar we uh, waren maar ja. wel het ja. beste patatendorp. Nee. Ja, ja, het ja. beste patatendorp. Ja. <laughs> ja. ja. Hey, maar ja. goed, uh, uh, we hebben het nou over een huis van 5, 6 ton. Ja.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 En, en uh, uiteindelijk ga uh, ja, we dan over appartementen van, van 40 vierkante meter. De moet, ja, maar de de Italien... Eigenlijk willen de starters wil de starter dat niet hebben. Een appartement van 40 vierkante meter. Ik heb 45 vierkante meter. Ik vind het genoeg voor mezelf dan. Hè? Dat ja, dat goed. Uh, ja, maar een gezinnetje dat is gewoon erg klein. Dat, dat, dat klopt. is klein. Maar ja. het <tenha> ja. aantal woningen. Want uh, in 2023 zijn er 19 woningen bijgekomen in Standvoort. 19 nieuwbouwwoningen. Ja, klopt. Nou, dat is, toch een, dat, is, dat is toch vervaarloos. Dat is helemaal niks. Is veel te weinig. Ja, ja veel te weinig. Ja, dus wij, ja, wij pleiten ook echt dat er gebouwd moet worden. Ja, nou ja, dat pleiten ja. ze ook in de gemeenteraad voor. En ja. uh, er zijn natuurlijk heel veel plannen hè, in de Noord. En, ja, ja. Uh, ja. Uh, bij, bij, bij hoe heet het, uh, uh, Rukkert. En, uh, en waar nu de opvang Oekraïners is. Uh, ja, uh, ja, ja, dus, ja, maar het is allemaal praten, praten, praten. Ja, en, ja dat bedoel ik, ja. De nationale volkssport is uh, om bezwaar te maken tegen nieuwe plannen. Als ja. ja. dus je nadenkt dat een gemiddeld nieuwbouwplan... van het eerste plan tot de opleiding duurt gewoon tien jaar. En dat tien nee, jaar, ja. Dat duurt ja, gewoon is al veel te lang. lang. Ja. Hebben jullie het wel eens over met de gemeente? Als makelaars zijn, uh, praat jullie er zo? Uh, we hebben contact met de gemeentes. Met, met uh, onder andere Jan, Jan de Kloos. Zeker, die, uh... ja, met de wethouder hebben we dit jaar een uh, heel leuk gesprek gehad... Uh, op zoek naar bouwlocaties, wat is er nodig in Zandvoort. He, dus niet alleen denken aan de starters... want je moet ook denken aan de mensen rond 60 jaar... die willen gelijk, gelijk vloers wonen. Ja, ja. Ja. En als je daar nog mooie appartementen... van minimaal 100 meter verbouwt... dan gaan zij uit die leuke ja, gezinswoning... De, de bodem, ja. die te ja. groot is voor ze. Dan komt die gezinswoning vrij. Ja. Dan kan de starter die gaan doorgroeien. En dan kan ja. die echte starter die thuis wonen... die kan naar een ja. wonen. Dus dan gaat ja. die hele keten op. Ja, ja, ja. inderdaad. En dan heb je meteen vijf verhuisbewegingen... in plaats van een nieuwbouw appartement te bouwen... Ja. Waar alleen, pardon, alleen een startsappartement, waar ah, een start in ja. gaat. Maar goed, nu, nu komen er in ieder geval hoofdwoningen bij. binnen anderhalf jaar, waarschijnlijk, bij ja. De Duimwachter. De Klopt. Oude strijder, waar Ger, Ger en ik ons nog gewerkt hebben. Hè? Ja, ja, ja, jarenlang. <laughs> jarenlang, ja. maar in ieder geval. binnen anderhalf jaar komt, komt dat. Uh, Klopt. Hè, dat wordt ja. dan opgeleverd. Klopt.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 Ja, ja. daar is nu ook een verkoop-event voor. Hè, zoals het prachtig ja. in het Nederlands zegt. Uh, is het je... nu aan de gang? Is <laughs> het nu ja. aan de gang. Tot, tot één uur of zo? Tot één uur. Hè? Op de ja. Loeidaanstraat bij Koopcontracten liggen liggen. We gaan klaar geen reclame maken voor, voor uh, Makelaar ja. Begreven, maar het is op de Loeidaanstraat in ieder geval. Oké, maar goed. Denk je dat die 9 nog wel verkocht worden? Ja, Ja, wat we nu heel erg merken is dat met het nieuwbouwplan is zodra mensen moeten beslissen uit het boekje of van de tekening. Ja, vinden ze het heel moeilijk om daar een beeld bij te krijgen. Maar dat project is zo fantastisch. Hè. De, de kelder wordt nu gemaakt. Er zit al nu de tweede verdieping onder de grond. Dus nu, ja, ja potentiële kopers zien nu dat het gaat gebeuren. Ja. Ja. En die willen nu niet de boot missen. Dus de afgelopen weken zijn daar echt nog... Uh, ja, ik nog was toen bij, uh, ja, bij het eerste... Ja. Uh, uh, hoe heet het? Dat jullie dat lieten zien. Daar was op die plek zelf. Ja, uh, de uh, bouwcentrum. Uh. Ja, volgens mij wel. Hè. En, en, maar dan hadden jullie ook van die prachtige 3 d uh, de delen kon je opzetten. Zeker, En dan ja. kon je precies zien waar je zat. Heb je die nu ook op de... ligt allemaal klaar. Ja, oké. Okay. Wilt u het uitzicht zien op de derde verdieping? Of ja, op de, op dat hebben ik toen gezien. Dat vond ik wel erg grappig. Vrucht, ja. met, met, met, ja. met de 3D-billen. Nou, al, ja. waar wordt ook op zitten te wachten... is die 33 uh, huurappartementen. Zeker, ja. Ze Zijn seniorenappartementen. Seniorenappartementen. Want daar hoor ik heel veel om me heen... dat mensen daar enorm geïnteresseerd ja. in zijn. Hoeveel ja. aanmeldingen hebben jullie nu... Uh, nou, dat gaat via ons. Dat gaat niet via ons, dat gaat oh. via pre-wonen. Of okay. oh, pre Ja, wonen verzorgen daar de verhuur oh. van de seniorwoningen. Het huh. klopt, want heel veel mensen denken dat wij die verhuur doen. Dat dacht ik ook, ja. Ja, Maar ja. dat verzorgt pre-wonen. Huh. Maar uh, wij merken ook dat er heel veel vraag is. Want veel mensen denken inderdaad nou dat wij die verhuur. Ja. doen. Uh, maar dat is ook zoiets. Er moet niet alleen koopwoningen gebouwd worden. maar er moet ook huurwoningen gebouwd worden. Ja, ja, ja, want niet ja. iedereen wil kopen. Er nee, dus zijn ook klopt. mensen die willen ja. huren. Ja. Die willen flexibel blijven. Ja, of een huis verkopen. en dan verder gaan huren. gewoon het laatste jaar. Ja. Ja. Parkeermogelijkheden zijn ook bijna niet meer te kopen. Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, ik, nee. Werd, uh, ik had me ingeschreven bij een andere makelaar. Uh, ja. die, die uh, garages deed. En toen werd ik teruggebeld. en zei: Nou, we hebben een garage voor u op het Plein. En uh, ik zei, nou wat leuk, uh, wat, uh, gaat het, uh, uh, wat gaat het kosten? Ja. Zeg ze, 50.000 euro voor, voor een uh, afgesloten ja. uh, ding zonder licht, zonder water. Uh, ja, garage. Dus dat gaat de... al voor 50 rug gaat het eruit. Exact. Ja, Onvoorstelbaar. Maar die, die, die garage op het Venuma hebben de laatste drie jaar ook een gigantische waterstijging gemaakt. Ja. Het is ongelooflijk, een... ongelooflijk. hè? Ja. Ja. Ja. En ze worden ook gewoon verkocht. Ja, dus het is ja, niet dat zo van 50.000 zet dat te kopen en we zien wel of het verkocht wordt. Maar ze worden nog verkocht ook. Ja, bijzonder. Ja, en gaat dat nog stijgen, denk je? Die prijzen? Uh, nou ja, wat wij gewoon zien is dat, dat wat, als ik het over heb, is dat de prijzen gewoon uh, nog steeds verder stijgen. Ja. Uh, uh. Die appartementen, die is wat gestabiliseerd. Uh -huh. want dat is ook een beetje per type appartement. Hè. De, uh. Is die wat kleiner, dan is het wat minder. Animo. Maar, maar dan praat je ook over de flats uh, uh, in de Vergalenstraat?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 Ik heb ze allemaal geteld. Eh, waarvan vijf, 4500 is dan op het noord, hè? Dat is bijna ja, de helft. Ja, ja. ja, bijna de helft, ja. Klopt. Ja. Ja. En uh, daar staan ook niet zo heel veel koopwoningen, zeg maar. Ja, je hebt ze wel natuurlijk, maar. Uh, ja, je hebt natuurlijk. Daar min, minder dan in het zuid, laat ik het zo zeggen. Nou, je hebt natuurlijk je hebt de Flemingsstraat, Varenhefstraat. Heb je hele leuke instantiën. Ja, dat klopt. Ja, de Kopstraat. Ja, natuurlijk. In ja. Het is, <coughs> ja, is eigenlijk het ja. noord een hele mooie mix met huur- en uh -huh. koopwoningen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk het, het bouwplan wat in de jaren 60, 70 daar, daar ontwikkeld is. Ja. Uh, maar ik ben het met je eens, Hans. Alles is dus eigenlijk overal tekort aan. Ja. ja, maar uh, als je nu dat curie test krijgt, dan dus ja. komen er geloof ik 500 woningen of zoiets, 550. Klopt. Ja. Uh, uh, en, en, en, en vooraf is eigenlijk al een verdeling gemaakt: hè? 30, 20, uh, 30 Klopt. sociale huur. Ja. Uh, is dat, dat een goed, goed idee om dat zo te doen? Nou ja, kijk, de gemeente die, die, die gaat daar voorwaarts aan stellen. Maar het is toch een, een landelijke... Uh, ja, is landelijk. Ja. Ja. Ja, dus ontwikkelaar, u mag bouwen, maar we willen wel dat er dit gebouwd wordt. En dat er ja. moeten huurwoningen komen. Hmm. Uh, aan de ene kant is dat goed. Alleen aan de andere kant is het ook vaak een reden... waardoor uh, de ontwikkelaar uh, genoodzaakt is te bouwen... waar eigenlijk de markt niet helemaal naar vraagt. Ja. Want uh, als je van de 100 woningen 30 sociale huurwoningen moet maken... Ja, die 70 daar moet toch het geld uitkomen komen... Mm. om dat hele project te kunnen financieren. Ja. Mm. Uh, maar ja, ook dat plan is fantastisch. Ja. Uh, ja. We zitten erop te wachten met, met maar Wat een ja. ander probleem is uh, vaak ook... is de, het, het moeten bouwen van, van parkeermogelijkheden. Ja. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld hoorde in de Halterstraat bij Zin. Ja. Uh, oude Alpentros, daar wilden ze ook bouwen. Klopt. Daar moesten garages komen.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 Ja, terwijl hij, maar ja, hij wil morgen beginnen. En dan ja. heb je dus weer acht, uh, acht starterswoningen aan de Het is nu wel een voordeel dat je als je wat koopt, dat je er zelf moet gaan wonen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk ja. ook heel speelde. Ook het ja, dat is ja. de, de opkoopbescherming die sinds uh, vorig ja. jaar uh, ja. in werking is getreden in Zandvoort. En uh, ja, dat is echt om de, om de Zandvoorters dus eigenlijk te beschermen tegen, ja. de, tegen de beleggers. Vind je wel een goed plan? Ja. Nou, de, ja, op zich er is zitten het goede een, elementen in. De, het idee, de, de, de bedoeling is erg goed. Ja. Alleen. Um,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 Uh, dat werd natuurlijk ook gekocht he? door, door uh, nou, ik wil niet zeggen investeerders, maar mensen die met geld. Mm -hmm. En dan ze het weer duur. Ja, klopt. Daarom is die opkoopbescherming gewoon hartstikke goed. Ja, ja, ja. Dat, dat denk Eens. ik ook. Ja, ja. Ja. Maar, maar ook voor goed. de Zandvoortse jeugd en de Zandvoortse bewoners, ja. dat die ja. gewoon. Uh, ja. ja, dat die ook uh, kansen van ja. woning hebben. Maar goed ja. dat de prijzen zo hoog zijn in Zandvoort, de 5, 6 ton waar we het over ja. hadden, is natuurlijk voor jullie ook niet slecht. Ik bedoel, uh, ik weet niet wat de coûtage tegenwoordig is. 1,5% of zo, zoiets. Dat ligt een beetje aan. de daar kunnen we altijd een Even over we kunnen ook praten, maar die Dat zeg maar dus gaan, gaan we zo even doen. Ja, twee ja, als en dan de heb je nog de, als de plaat eruit. plaat eruit, heb ja, je nog de, de bonusportage. Als die duurder wordt verkocht, dan ja. je daar ook nog van. Nee, wij doen nooit bonusportages. Ja. Oh, Wat doe je niet, gewoon, nee? Een, nee, okay. nee, nee, nee, nee. We moeten gewoon een. Uh, ja, ik heb hem goed ingelezen, hè? Maar jullie doen. Nee, dat doen we niet. We doen gewoon een. Als journalist nee, licht, Hans. Dat moeten we gewoon goed ons beste. Nee, goed. Maar ik heb nog een leuke quote van een collega uit Aardenhout.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 En die noemt zo het al gekscherend aardehout aan zee. Ja. Dus dat gaat de goede kant op. Je wel bloemendaal aan zee. Ja, bloemendaal aan zee. Ja, dat bestaat natuurlijk. Maar ik vond het, maar aard, aard, hout, de term aardehout aan zee vond ik ook wel leuk. Ja, het dekt wel ja, de ja. lading. Ja, ja, ja. dekt ons lading, hè. Ja, ja, ja. Maar na ja. kwam de Noordzee misschien. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, helemaal goed. Zijn er nog uh, dingen die we vergeten zijn? Het, uh, je ja, ik denk dat we, dat we een leuke sprek hebben gehad. Redelijk doorheen gegaan, hè, volgens mij. alles besproken, dus ja. Maar we moeten door, Hans. Dan we het niet. Nee, inderdaad, ja. Korte dan. Ja, een korte muziekje. Uh, Timo, mogen we jou hartelijk danken. Ja. goed weekend. Ook, goed verkoopevent. op event Nog, uh, duurt tot twee uur of zo. Duurt tot één uur? uur. Tot één uur. Ja. En op de Rubidaavensraad ja. bij Makelaar Greven. Ja, dus alleen als je bij jou langs rijdt, zie ik niet wie de binnen zit. Dus als ik niet zwaai, dan is het niet omdat ik... Uh... Gewoon maar al wij de... zien jou wel voorbij fietsen. Ja, precies. Gewoon ja. Altijd, zwaaien, hè? Dus dat ja, altijd, je altijd goed. <laughs> Oké, okay, nou een hele fijne dank fijn je weekend. Timo, ook dank ook. Bedankt. bedankt. Ik denk dat er iets uh, niet goed gaat, uh, Hans. Ja. Nou, misschien is die uh, afgelopen. Die de muziek? Ja, dat ja. zou kunnen. Maar dat was wel heel erg oprupt voor uh, het Ja, dat doorbij. was heel oprupt. Maar, <laughs> nou. <laughs> we maken het een breider, tegenwoordig meestal wel een eind aan, hoor. Dus, uh... Precies. Nou ja, we, we hebben sowieso nog tijd voor uh, Carina. Ja, en Carina ja. is bij de vrijwilliger van het Jaar geweest. En, ja, dat uh, nou dat ja, was de ja. uitreiking van dat de 9 was... in. Uh, Pre Precies. Dat en... was in, het, in, het raad, in de raadzaal. In de raadzaal, ja. En daarna is iedereen gegaan naar een uh, groot feest voor alle vrijwilligers. Ja, en het was uh, bijzonder. In Louis-Dalus-Korea. En daar, is, daar heeft ze opnames gemaakt. Daar heeft ze opnames gemaakt. En uh, nou, daar gaan we nu naar luisteren. Nou, ZFM. Dit is ZFM. Nou, we zijn hier op donderdag in de blauwe tram voor de vrijwilligersprijs. De prijs is al uitgereikt. En ik sta hier met de burgemeester en met Ben Zonneveld. Want zij zitten natuurlijk in de organisatie... En u bent burgemeester voorzitter en uh, vandaag is de prijs uitgereikt aan? Nou, de prijs is vandaag uitgereikt aan Thomas de Jong, maar misschien even een paar dingen die we uh, even uit elkaar moeten houden. Ja. Vandaag de prijs die is uitgereikt is de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs. Die wordt één keer per jaar uitgereikt aan iemand waarvan mensen uit Zandvoort zeggen dat is een vrijwilliger die echt heel veel werk doet... Uh, Mensenuitstand voor het kunnen mensen daarvoor nomineren. We hadden maar liefst veertien mensen die genomineerd waren... vandaag in de raadzaal. Uh, en daar kiest dan een jury dan een winnaar. Het ja. is natuurlijk een beetje raar dat je voor iets wat zo belangrijk is... als vrijwilligerswerk een winnaar uitkiest. Dus we hebben ook gezegd, iedereen die ja. hier staat... maar ook iedereen daarachter die vrijwilligerswerk doet... is. Een winnaar. Mm -hmm. Maar het is met name bedoeld ook om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En Thomas is jong. Ik vond ik heel leuk dit jaar dat er een aantal echt jonge yeah. mensen uh, genomineerd waren. Uh, ja, en dat dan uh, iemand die al op jonge leeftijd heel veel vrijwilligerswerk doet... bij de uh, EHBO eh, eh, eh, parkeren, um, je kan het zo gek niet bedenken... Yeah. En, hij, en hij doet het naast een, een baan. Yeah. Um, dat is van heel veel betekenis. En dat is ook heel inspirerend voor iedereen die nu luistert en jong is en denkt... Hé, hey, wacht eens even, ik kan ook wel eens wat meer inzet misschien tonen voor het dorp. Want ja, uh, deze avond is door jou dan mede georganiseerd. Klopt dat, Ben? Ja, dat klopt zeker. Um, wat de burgemeester ook zegt, je moet twee dingen gescheiden houden. De Niek Meijerprijs en uh, de inloop voor de vrijwilligers. Die wordt gedaan door de stichting uh, Paul en Max Schumacher Zandvoort. Deze stichting uh, is opgericht in uh, 2012. En is een erfenis van de broers Schumacher. Die stellen geld beschikbaar voor mensen in, ja, je kan zeggen financiële nood. Mm -hmm. En die kunnen bij ons een aanvraag doen. En uh, ja, wij dachten toch, als stichting, uh, er lopen inderdaad zoveel vrijwilligers rond in Zandvoort. Laten we daarmee wat voor doen. Uh, vorig jaar hebben we een heel groot feest gegeven en moest iedereen zich op, uh, opgeven en dan weet je hoeveel ja. er komen. En dit jaar hebben we gezegd, weet je wat, we publiceren het gewoon drie, vier keer en we gaan kijken wat uh, er komt op zo'n inloop. En wat uh, houdt de avond verder in? Nou, dat iedereen gezellig met elkaar babbelt. Oh. Uh, de vrijwilliger praat met de vrijwilliger. En misschien leren ze wat van elkaar of ze geven elkaar input. En uh, ja, gewoon een gezellige avond. Ja. Niets moet, alles mag. Maar ook al een beetje netwerken, nieuwe leden op, uh, opwerpen uh, of laten aanmelden? Nou ja, dat is, dat is het radiomedium leuk voor. En dat is net al aangehaald. Uh, uh, Zandvoort barst van de vrijwilligers. Maar komt ook op alle fronten uh, vrijwilligers terug. Ja. Ik heb net met iemand gesproken van ja, ja, wij zoeken nog die en die. Nou, dat kan je dus hier ook ventileren. Juist. En misschien dat iemand wat weet. Ja. Dus dat uh, ja. kan ook. Dat is mooi. Vrijwilliger zijn in Zandvoort. Is dat uh, leuk om te doen, denk je? Nou ja, dat moet je aan Ben uh, ja. vragen. Want als er iemand uh, op heel veel fronten vrijwilliger is. en dat ja. met heel veel plezier en inzet doet, is het Ben. Maar zoals Ben zijn er echt heel veel mensen. En ik ja. denk dat het leuk is. Want ja, weet je, je hebt natuurlijk mensen die werken buiten Zandvoort. en die gaan s ochtends weg en die komen terug. En tegelijkertijd, ja, de binding met je omgeving. de binding om iets te kunnen doen voor je buren. om iets te kunnen doen voor de voetbalvereniging. om iets te kunnen doen voor een evenement in Zandvoort. We starten hier binnenkort weer met de ijsbaan. Ja. Als je ziet hoeveel vrijwilligers daarbij betrokken zijn. En dat het is niet alleen maar lekker je handen uit je mouwen... en even iets anders doen dan je normale werk. Nee, het is ook met een groep iets ondernemen ja. en elkaar leren kennen. Ik kom heel veel mensen tegen die nieuw in Zandvoort komen wonen. Mm -hmm. Mensen die ja, 40, 50 zijn. Die, ja, Amsterdam, weet ik veel, waar ze vandaan komen. En die hier heel bewust in Zandvoort komen wonen... omdat ze hier graag willen wonen. En door middel van vrijwilligerswerk... ook sneller inburgeren in onze samenleving. Dus het is... Aan de ene kant heel nuttig voor iedereen dat mensen het willen doen. En tegelijkertijd voor jezelf ook echt ja, een, een, een fulfilling uh, ja. ding. Dat je ja. gewoon echt uh, je in kan zetten. Um, en daardoor ook nieuwe vrienden maakt. Uh, nieuwe kennissen. Ja. Um, dus alleen maar leuk en alleen maar goed. En deze avond is ook goed om te doen, hè? Nou ja, het is mooi om te zien dat er gewoon heel veel mensen... deze kant op komen. Wat ik leuk vind... en ik zei net over jonge mensen... ik ken natuurlijk best heel veel mensen in Zandvoort... en ik zie ook allemaal mensen binnenkomen... die je normaal op dit soort gelegenheden wat minder ziet. En dat vind ik ook... dat is ook de bedoeling waarom we het laagdrempelig doen. We hebben gezegd... iedereen mag komen, die hoef je niet aan te melden. Het is de eerste keer... dat we dit ook met de stichting doen. En het zou heel mooi zijn... als dit inderdaad voor mensen... Even heel laagdrempelig, je loopt binnen, je krijgt even een rol. En tegelijkertijd maak je met andere vrijwilligers uh, uh, kennis. Uh, en dat is precies het enige waar dit ook voor bedoeld is. Mensen een beetje in het zonnetje zetten, een beetje bedanken. En ook ja, de gelegenheid bieden om elkaar te leren kennen. Nou, zo voelt het ook. Maar, en het loopt ook lekker binnen, hè? Ik, tenminste... Ja, het loopt lekker binnen. En jij moet ook niet binnen, want jij bent ook vrijwilliger. Oh ja. Ja. <laughs> nou, we gaan er maar naartoe. Oké. Okay. Bedankt. Hallo. Gefeliciteerd hè? Ja, ja, ik denk. Ja, ik sta hier bij Thomas. Thomas staat hier met een big smile. Want Thomas, wat heb jij vandaag gewonnen? Ja, ik ben vrijwilliger van het jaar geworden. Gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Ja, echt verbaasd. Echt verbaasd, ja? Ja, natuurlijk ja, ja, hoop je erop, maar. Uh... Ja, dat je het nu toch echt bent geworden, dat is wel echt gaaf. Ja, maar wat doe jij allemaal? Waarom staan we hier? Want je ging, begon net iets tegen mij allemaal te zeggen wat je allemaal doet. Ik denk zo, dat is een lange lijst. Maar wat doe je allemaal? Nou ja, ik ben, uh, nou ik denk inmiddels tien jaar geleden. Begonnen als ukkie uh, bij de radio. En, uh, bij de techniek dan? Ja, bij de techniek. Ja. Toen heb ik zelf nog een programma gemaakt, uh, tijdjes. Uh, Jong Zandvoort. Oh ja. En, um, uh, ja, wat, nu, ja, ik weet eigenlijk, het is zoveel wat ik allemaal doe. Nou, je doet net iets van IJsmeester. Ja, ik ben IJsmeester bij de ijsbaan uh, elk jaar. Uh, ik ben vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik uh, zorg dat mensen veilig kunnen oversteken bij evenementen. Als verkeersregelaar. Uh, de Vierdaagse doe ik. Ja, ik... Heb je daarnaast nog een baan? Of? Ja, ook nog. Ik heb gewoon een fulltime baan als uh, weginspecteur bij de provincie. Dus, uh... Maar uh, hoe heb je ontdekt dat je dit allemaal zo leuk vindt? Om je zoveel in te zetten. Niet voor één ding, maar voor zoveel dingen. Nou, ik ben... Dat uh, is wel... Ik ben ooit begonnen, doordat mijn moeder is begonnen met vrijwilligerswerk. En zo ben ik er eigenlijk ook ingerot. En ik vond dat zo leuk. En ik, ik zag altijd blij uh, gezichten op het moment dat ik mensen kon helpen. Ja. ja, dat vond ik helemaal geweldig. En eigenlijk ben ik het steeds meer gaan doen. En op een gegeven moment was het zoveel dat ik het eigenlijk ook niet meer aankon zoveel ik deed. Dus, uh, maar inmiddels heb ik het allemaal uh, redelijk kunnen organiseren. En uh, nou ja, je ziet wat er van terecht komt. Nou, dus. wow, je wint gewoon een prachtig beeld. Uh, echte waardering. En ook leuk. Uh, het is van Middag uitgereikt. Want we zijn nu op donderdagavond hier in de blauwe tram. Dus een borrel, een inloopborrel. Normaal, tenminste vorig jaar, was de prijsuitreiking in de avond. Een groot, feest, ja. een groot feest. En nou weet je het gewoon al, je komt hier binnenlopen en je hebt de prijs al in, in je auto liggen nu, eventjes. Je gaat hem zo halen. Maar uh, hoe was dat? Hoe ging dat vanmiddag? Ja, het was heel apart, want. Um, nou ja, ja je, je, we hebben van tevoren hebben we al een bijeenkomst gehad. waarmee we gesproken hebben met de jury. En uh, dat is ook sinds dit jaar een nieuw concept hoe ze dat aangepakt hebben. Maar wat mij betreft. Uh mogen ze dat altijd zo doen. Mm -hmm. En uh, ja, daarin heeft de jury wat een aantal vragen aan ons allemaal gesteld. En uh, nou, aan die hand daarvan hebben ze hun laatste conclusie genomen... over wie vrijwilliger van het jaar wordt. En uh, dat is vanmiddag in het gemeentehuis uh, bekendgemaakt aan ja. ons. En hoe kreeg jij een brief van... Uh, je wordt verzocht om op donderdagmiddag naar het gemeentehuis te komen? Ja, ja ik kreeg in eerste instantie een mail uh, van Remco van Pluspunt. En uh, die, die vertelde dat ik genomineerd was. Nou, Toen moest ik eerst kijken van... nou ben ik echt genoeg, is ja. het niet spam? Gaat of het over het mij? Nou, oh ja, een... geen spam? Ja, precies. En uh, ik dacht, nou, nou leuk. En hij vroeg dan uh, wat dingetjes, uh, of ik wat meer over mezelf kon vertellen nog. Nou ja, een mailtje teruggestuurd. En daarin de vraag of hij inderdaad dan afgelopen maandag uh, bij het... Uh, bij de jury terecht konden komen. Nou, daar zijn we geweest. En dan nu uh, de uitreiking. Dus, nou, ja, geweldig. Fantastisch. En uh, nou ja, nu is er een borrel. De burgemeester gaat zo nog een praatje houden. Jij gaat je beeld zo nog even pakken. Gaan we die zo nog even bekijken. Ja, Had je, uh, toen je zo om je heen keek... Veel mede-concurrenten voor deze prijs dit jaar. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken, ik heb niet, ik ken niet alle genomineerden. Maar ik heb natuurlijk wel, uh, zoals Roy van Buringen en zo... en Sanford is zei, dat hebben we ook hele mooie dingen gedaan. Zoals met het buurtfeest en uh, Sint in Tocht, En die maken eigenlijk Noor, Nieuw-Noord een beetje weer levend. Dus dat vind ik ook wel heel gaaf. Dus uh, ja, er was, was wel veel concurrentie. Ja, zeker. Ja, Echt heel erg feestteerd en geniet ervan. En geniet van deze prachtige inloopborrel. Ik kom goed, ga ik zeker doen. Oké, okay. goed zo. Ja. Ik sta hier met Maike en Maike is een van de vier juryleden. Toch Maike? Ja, dat zeker. klopt hè? Ja. En uh, ja, ik ben wel even benieuwd hoe is dat precies gegaan. Uh, Thomas heeft net wel verteld, ik moest een brief sturen of ik kreeg een brief, ik moest nog iets uitleggen aan de jury. Was het lastig om uh, iemand aan te wijzen? Nou, zegt dat wel. Het is echt reuzenlastig. Het begint al met dat er heel veel nominaties zijn. En dit jaar was het echt weer meer dan anders. Heel veel mensen. Maar die mensen worden ook niet één keer voorgedragen. Maar die worden ook door een aantal mensen voorgedragen. En dan komt het uit alle windstreken. Daar staat vaak een motivatie in. Waarvoor, waarom ze dus vinden dat iemand uh, in het zonnetje gezet moet worden. En uh, daarnaast uh, uh, krijgen ze dan nog de vraag van... Uh, nou, leg ze even uit uh, de genomineerden van... Uh, Goh, u bent genomineerd, leggen eens even uit. Wat doet u al zoal voor een vrijwilligerswerk? En dan komen ze bij de jury. En dan vragen wij nog een beetje, nou, nou wat maak je nou blij aan uh, vrijwilligerswerk? Hè? Ik bedoel, waar, waarom doe je dit? En, uh, uh, wat, want we zijn een beetje op zoek naar, uh, uh, wat zijn nou de verschillen? Want eigenlijk, het feit dat iemand genomineerd wordt, dat is... Dat is dat al is. de eerste ja. prijs. Er ja. zijn natuurlijk allemaal winnaars, want hun werk wordt gezien. Ja. Het wordt gewaardeerd. Juist. En mensen uh, nemen de moeite om uh, mensen voor te dragen. Nou, dat is natuurlijk echt al fantastisch. Ja. En wij zijn er ook mee gewonnen, hè? Als dorpelingen. Ja, nee, ja. maar het is echt... En voor, wat voor, ja, als jurylid heb je echt een, een, een, een kansje. Je kijkt in de keuken van al dat vrijwilligerswerk. Oh. En als je hoort wat mensen allemaal doen. En ook hoe druk ze met van alles zijn. Meerdere dingen ook vaak. Altijd. Niet gewoon één ding, nee. maar meerdere, net als bij Thomas? Altijd. Ze ja. doen altijd meer dan één ding. En ja. dat is echt... Mensen die dus blijkbaar druk hebben, die kunnen het ook nog drukker hebben, ja. door er nog iets bij te doen. En dat is allemaal ongevraagd. Uh, ze stoppen er hart en ziel in. Dus uh, het mooiste is dat dat gezien wordt. En dat, daar, uh, dat we daar ook uh, met... De, vandaag 14 genomineerden stonden. En dan gaat de jury kijken naar... Uh, nou, wat maakt nou het verschil? Uh, en dat is gewoon heel lastig. Want wat je doet... Is appels met peren vergelijken. Ja. De een zit bij pluspunt en die doet van alles. De ander... Uh, uh, uh, heeft vier, vijf kleine klusjes. Ik zeg maar even wat. Uh, Gilles Kok met zijn KNM. Heel onzichtbaar werk. Nou... Dat, dat is ook allemaal, uh, ja, je zou het allemaal wel willen belonen met een prijs. En je eigenlijk... zou elke maand wel een uh, feestje kunnen vieren nou, met iemand ja. in het zonnetje zetten. Nou, dat hm? zeker. En eigenlijk, ik vond je compliment voor de organisaties. Ze hadden nu in de, de, de raadzaal echt er ook een soort feestje van gemaakt. En de genomineerden hadden allemaal iemand meegenomen. En uiteindelijk heeft de jury, uh, dat zijn geen makkelijke besluiten. Maar moeten besluiten dat iemand de wisseltrofee krijgt. Ja. En dat is Thomas de Jong geworden ja. dit jaar. Ja, ja, nou mooi. Heel mooi. Heel inspirerend. En uh, ook goed voor ons. En ook goed voor de jeugd. Dat ze zien, hey, zo'n jong iemand die heeft toch een hele grote drijfveer om zich in te zetten voor zijn dorp. Ja, hij doet het al van jongs af aan. En dan kun je zeggen, ja, jij wordt natuurlijk meegesleept door je ouders. Dat is ook zo. Maar de kans dat iemand dan ergens in zijn puberteit afhaakt, is er ook. En bij Thomas gebeurt het omgekeerde. Hij is steeds meer gaan doen. En hij heeft nu die, uh, de, de verkeersregelaars overgenomen. En hij beïnvloedt ook zijn omgeving. Want uh, ik, ik vroeg hem, goh, wat vinden jouw le leeftijdsgenoten hier nou van... dat jij dit doet... Nou zit hier, Dan hebben we gesprekken over uh, wat is het, wat houdt het in, wat levert het op. En dan vertelt hij dat het vooral oplevert, dat het zo leuk is om te doen. Dat je met verschillende mensen, dat je andere mensen leert kennen. En dat het heel veel voldoening geeft als je bij kan dragen, bijvoorbeeld met die team verkeersregelaars wat hij uh, nu, uh, nu regelt. Uh, om, om te zorgen dat die evenementen door kunnen gaan. Nou, heel dat, belangrijk. Dat bijvoorbeeld. Ja, dus, dus dat het geeft hem energie. Absoluut, ja. absoluut. Dus, uh, dus ik denk dat hij uh, nog meer reclame gaat maken voor het vrijwilligerswerk nu. Nee hoor, goed, hè? Ja, ja, fantastisch. Ja. Zo jong, echt heel goed. Heel goed nou, ja. geniet heel erg van deze avond en volgend jaar weer in de jury. Nou, als het aan mij ligt, ja hoor, prima. Ja, dan nou, spreek ik je weer. Ik... <laughs> Oké, okay, bedankt. Zandvoort. Zandvoort is ZFM. En dat was natuurlijk Carina met het vrijwilligersverhaal. En ja, uiteindelijk gaan we naar het tweede uur. Om drie over elf zijn we weer terug. Hans en ik bij Goedemorgen Zandvoort. En hier is Marjan Veetvoer.